12 uur. Gerd bij met het NOS-journaal. ...jaar 1995. Advocaat Knoops wil een oud luchtmachtofficier horen... ...in een rechtszaak die hij voert namens een oud-Dutch-better. Die officier zegt in de Telegraaf dat toenmalig minister van Defensie... ...voorhoeven op 11 juli 1995 een derde luchtaanval... ...op de Bosnische servische troepen van generaal Mladic annuleerde. Die conclusie trok het Nederlands Instituut voor Oorlogsstudies... ...ook al in 2001. Maar volgens Knoops blijkt uit de nieuwe verklaring... dat Nederland de luchtsteun niet annuleerde in overleg met de VN... zoals eerder werd gedacht. Op die 11 juli werd de enclave door de Bosnische Serviërs ingenomen... en werden daar ruim 8000 moslimmannen vermoord. De meest gezochte Chinese vrouwelijke corruptieverdachte... is opgepakt in de Verenigde Staten. Als onderburgemeester van de havenstad Wangzhou... zou ze 40 miljoen euro hebben verduisterd. Meer dan 10 jaar geleden ontvluchtte ze China... veranderde haar naam en dook onder...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 Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen eerst nog een bui, daarna droog met zon. Ook zondag nog droog en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS. Show. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat tussen Afrit Haarlem Zuid en Bathoevendorp 3 kilometer. Op de Ring Amsterdam de A10 tussen Afrit Volendam en knopend Watergasmeer 5 kilometer. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Daar staat tussen Delft Zuid en knopend Kleinpolderplein Polderplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, en zo is het intussen weer uh, 12 uur geweest, dames en heren. Oh, Sterker nog, het is al bijna 5 over 12. Ja. Hartelijk dank aan Henny Ruckert voor de vorige uitzending van uh, Watertoren Sport. En nu gaan we weer lunchen, ja. Zoals we doen gebruikelijk vijf dagen per week hè? ZFM Lunch tussen 12 en 2. Met vandaag uh, een hele dag veel live radio natuurlijk. Straks ook nog de Europe Breakdown om 3 uur. En om vijf uur natuurlijk uh, Zandvoort draait door. De laatste van dit seizoen. Gaan we even met zomerreces en zo even vitamine opdoen. En dan komen we in september, uh, 4 september komen we weer. Fris en fruitig, zoals Umberto Tan altijd zegt. Fris en fruitig weer terug voor het komende winterseizoen. Nou, weer genoeg evenementen in Zandvoort. Dat zullen we hopelijk straks om kwart over één nog meer over horen van onze reporter Joop van Es. Junior. Ik hoop dat hij aanwezig is straks met een leuke evenementagenda voor het komend weekend. In ieder geval weten we natuurlijk dat er op de circuit genoeg te doen is. Want daar hebben we het afgelopen uur eh, voldoende over vernomen. 12 uur van Zandvoort, juist. En wat ga je vandaag doen? Nou ja, ik zeg het al straks. Om kwart over één hebben we de evenementenagenda. En verder uh, natuurlijk het regio-nieuws. En uh, nou ja, gewoon voor de rest veel lekkere muziek. Ja. Van alles wat. Rijp en groen. En zo. Vroeger zijn er nog achter op 33 en 45 toeren. Maar ja, dat is vandaag niet. Dat is alleen woensdagmiddag. Nu uh, gaan we gewoon uh, lekker uit de computer allerlei mooie muziekjes halen. En ik heb weer aardig wat... Mooie dingen voor u klaarstaan. Maar zo is dat.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 guide your way, yeah, hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home, home, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell Come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When, I'll see you again, again. when I see you again. Whis Khalifa, Charlie Path. See you again. again. Nou, dat zou leuk zijn dat je nog een keer ziet. Ja. ja hoor, hartstikke leuk. Een dag vol live radio bij CFM natuurlijk, dames en heren. We zijn al vanaf 10 uur bezig en uh, er komt nog veel meer hoor. Ja, Cry Like Wolves. Woehoe, woehoe. Laat een volle film me, komen hoor.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 ...met de wolven. Oh oh Zo, dit is nog steeds C.F.M. Zandvoort... ...waar u naar luistert, dames en heren. En het is tijd voor... ...3 in 1. Ja, en vandaag een hele leuke... urbanus. Pas op van dat zoutwater gaat uw parket moeten vernissen. Maar hij lacht me vierkant uit, want hij heeft een lange arm. Maar ik gaf hem daar een oorveeg met mijn endeldarm. Ach, was het maar politieman, ik zou hem wel doen stoppen. Want dan had ik een matrak om zijn tenen plat te kloppen. Een brave mens als ik wordt hier zomaar zo. Op de pick-up gezet en de wereldbol van België van kolere opgefret. Ik heb allemaal... Nou, maar is eens een leuk 3 in eentje Tenminste, ik vind het leuk. Ik heb het ook leuk gevonden. Urbanus, die gekke Belg. En uh, Hit Tit en madame met een bontjas. En de belastingcontroleur. Yo. Nou, die waren weer aardig actief hoor, die belastingcontroleurs. Maar hot Je ja, hebt van de wijk uh, zo'n enorme stap met blauwe en gezien. Nou, het zou blauw vermogen. Nul, Dat kan je niet weten. Goed, leuke 3-1, dus Urbanis. Zandvoort en de regio. Ja, en dan gaan we maar eens naar het regionieuws. Het is een beetje vroeg eigenlijk. Oh ja, kan er ook niks aan doen. We doen het er maar mee. Op de A200 zijn donderdagmiddag twee gewonden gevallen bij een verkeersongeval. Rond 6 .30 uur 30 kwamen de auto's met elkaar in botsing. Ambulance, brandweer en politie rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben de twee gewonden eerste hulp verleend. en voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de derde auto kwam er met de schrik vanaf. Door het ongeval werd de A200 in de richting van, de, van het Rotterpolderplein afgesloten voor het verkeer vanuit Haarlem. Dit zorgde voor veel oponthoud en het verkeer dat Haarlem uit wilde. Na verloop van tijd heeft de politie het verkeer dat op de A200 in uh, de file stond uh, om laten keren. De verkeersongevallenanalyse, uh, de VOA, is ter plaatse gekomen om de sporen vast te leggen en de exacte toedracht van het ongeval te achterhalen. Pas rond 19 uur s avonds werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer. De Haarlemse gemeenteraad heeft op initiatief van de SP... zich afgelopen week solidair verklaard met de zorgverleners... die soms al vanaf eind januari geen PGB-geld meer ontvangen. Onder het motto van Rijn schiet niet op, dus schiet het voor... diende eh, Jolande van Ketel, raadslid van de SP-fractie... een motie in met het verzoek aan het college om geld over... Te schieten en de sociale verzekeringsbank niet over de brug komt. De motie werd door de hele raad gesteund. Nou, dat is nog eens mooi. Een man is maandagavond zijn viool vergeten in de trein van Amsterdam via Haarlem naar Dordrecht. Zijn familie is naast op zoek naar de viool. Het instrument is namelijk een erfstuk waar het voor de familie al generaties op is gespeeld. De dochter van de man doet op Facebook een oproep. In de, home, in de hoop de viool terug te vinden. Haar vader verloor het snaarinstrument in de trein. toen hij zijn plaats of stand afstond aan een oudere vrouw. Heb je de viool gevonden of iemand mee gezien? Neem dan contact op met een middelleerman. Je zult het maar cadeau krijgen: een levensgevaarlijke granaat. Uh, destijds zag de gelukkige ontvanger uit de Patrimoniumstraat in Haarlem. Uh, het gevaar niet uh, geheel van in. Hij liet zijn toen achtjarige zoon er gewoon mee spelen. Gisteravond besloot hij het explosief toch maar naar de politie te brengen. Maar die vond dat niet zo'n goed idee. Hoogstpersoonlijk kwam de politie gisteravond eerst zelf pals hoog te nemen en schakelde meteen de explosieve opruimingdienst in. Uh, die de granaat heeft meegenomen. Op het strand van Bloemendaal heeft de, ED, de EOD het explosief vervolgens laten ontploffen. Uit voorzorg zijn uh, de nabijgelegen woningen geruime tijd ontruimd geweest... en werd de straat voor een gedeelte afgezet. Je voelt je als een crimineel behandeld waterflesje afstaan... laptop afpakken, uh, riem af... en met een beetje pech word je nog door de eerste de beste creep gefouilleerd ook. Wie met het vliegtuig wil, zal deze veiligheidsvoorschriften voor lief moeten nemen. Toch lijken deze ergernissen binnenkort verleden tijd. Nou, dat zal een keer tijd worden dan. Kortere rijen, een vriendelijke proces en bakken tijd over. Jos Nijhuis, bestuursvoorzitter van Schiphol, belooft het ons vanaf volgende week woensdag. Ruim op tijd dus, want het aan... Want het aanbreken van de zomervakantie en de gekmakende zomerdrukte is nog ver weg. En dat is niet de enige meevaller. Nee, warme kleuren, houten vloeren en een overheerlijke lavendelgeur... moeten de veiligheidscontrole aangenamer maken. Ene... Uh, even kijken. Just, ja, ene murf is teleurgesteld in de mensheid. We kijken veel te weinig naar elkaar om uh, en houden veel te weinig rekening met andermans gevoelens en zijn nog weinig sociaal. De grote onbekende uit zijn of haar ongenoegen daarvoor op papier en sprak daarin zijn haar waardering uit over diegene die glimlachte en hem zo waar aankeek. Waarmee Murph zijn dag weer helemaal goed was. De vinder was niemand minder dan uh, jullie aan Van den Berg, uh, 18 jaar uit Bennebroek. Die niet had gerekend op uh, al deze poespas tijdens een treinrit. Het statement van Murph is zo klaar als een klontje. Lach eens iets minder naar je smartphone en iets meer naar je medemens. <laughs> als dat na een lange dag werken onder uitgezakt in de twee deks zit stinken. Je zult zomaar iemand uh, met die ene oppepper geven. Ja, het zou leuk willen. Vandaag van de week een leuke, een leuke staan op Facebook... dat het vroeger in de trein veel gezelliger was. Ja, dat iedereen een grote krant voor zijn snuffen. Maar goed. Oké, okay, we gaan naar het uh, weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het weerbericht Er is vandaag over het algemeen vrij veel bewolking. Maar het blijft wel zo goed als overal droog. Later vandaag neemt de kans op buien toe en daarbij is er ook kans op onweer. Komende nacht klaart het flink op. Er is nog kans op een bui en bij een matige, wat krachtige westelijke wind... draait de temperatuur naar een graad of negen. Morgen zijn er perioden met zon, maar met name in de ochtend is er nog een buienkans. De stevige westenwind neemt later af in kracht en de temperatuur wordt niet hoger dan 14 graden. Zondag, de laatste dag van de meteorologische lente, schijnt geregeld de zon en het blijft daarbij ver in de middag droog. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig tot krachtig van kracht. Met de wind wordt warme lucht aangevoerd waarin de temperatuur oploopt naar waarde tussen de 19 en 21 graden. In de avond en nacht naar maandag is het bewolkt en regenachtig. Maar op de eerste dag van de meteorologische zomer, maandag dus, blijft het droog. Met naast wolkenvelden ook af en toe zon. Oh, oh, oh, lekker zeg, nou! Dat was het weer. My one and only All oh, my life body, body. Some... <laughs> I love you Rebel, Rebel! Ja, en daarvoor de Jefferson Airplane met Somebody to Love. En daarvoor weer Megan Trainer met Their Future Husband. Ja? Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we nu door. Gewoon, ja, we zijn nog wel even bezig. We Nog even gezellig hier bij CFM Lunched. En dan zou er zouden een plaat moeten starten. Oh, ik druk op het verkeerde knopje. Ja, dan gebeurt er niet veel. Als je het verkeerde knopjes drukt, dan gebeurt er eigenlijk in principe heel weinig. Jawel, zo gaat dat in het leven. Thank mm -hmm. Kom ik los van wie mij maakte, knijpt de tijd zijn ogen dicht, meer dan een schaduw in het weer.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 Circa Vibes and T-shirt winner. Woo, woo, woo, woo. T-shirt, we eten dat? Prachtig. Nou, het is T-shirt weer. Dus misschien wel even lekker. We gaan terug in de tijd. Met de ho! I can see for miles. Ah, echt. I know that you have. magic in my eyes. I can see for miles.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 Choke on it too, you're gonna need that like smile Because all the while I can see no hier? Oh. Een van de fantastische nummers van deze fantastische band. En uh, we gooien er nog maar zo'n lekkere stevige ouwe tegenaan tot het nieuws van 1 uur, jongens. Laten we dat maar doen. Vind ik wel een goede... Nee! Die wil ik niet. Zo, ik zei een stevige ouwe... En dan bedoel ik deze. Oh, de stoot! Jumping Jack Flash! Het einde van het eerste uur van ZFM Lunch op deze vrijdag, de 29e mei uh, 2015. We gaan even naar het NOS nieuws van 1 uur en komen straks om 2 uur natuurlijk terug met nog meer lekker muziek. U oh, hoort als laatste de Rolling Stones en uh, Jumping Jack Flash. En nu hebben we mensen weer teruggekeerd op hun oorspronkelijke schreden na een psychedelisch uitstapje. Maar uh, dat was niet zo'n groot succes. Dus gingen ze weer terug naar waar ze goed in waren. Rock -and roll spelen. Ja. Rhythm and Blues spelen. The Stones. Jumping Jack Flash. Woe. 1969. Hè? Nou, ja. Goed. Nou, even naar het nieuws. En ik zie u zo weer. Doei.